De C-Partij wordt onderzocht door Franse antiterreuronderzoekers. Die houden er wel rekening mee dat er een verband is... met de aanslag op de Britse militair. Eén van de verdachten van de moord woensdag op de militair in Londen... is drie jaar geleden in Kenia opgepakt... vanwege banden met de Somalische militante groepering al Shabaab. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft hem destijds nog consulaire hulp geboden. De verdachte is in Londen geboren. Vandaag is in Londen opnieuw een man aangehouden... op verdenking van hulp bij de aanslag.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 Goedenavond en welkom bij Labyrinth. We laveren vanavond tussen hoop, wanhoop, vooruitgangsoptimisme... en apocalyptische doemscenario's. Er wordt heel vaak over gesomberd, maar het gaat eigenlijk best goed... met de bloemen en de bijen, dat hoort u zo meteen. En de uitstoot van CO2 neemt door de crisis inmiddels af. We gaan het ook hebben over lichtgevende rivieren, verkankerde dorpen... en miljoenen milieudoden, want over het milieu in China... Je, hoor je toch zelden wat goeds? Toch ziet Arthur Mol, milieuonderzoeker in Wageningen en in China... ook wel de goede kant van de zaak. Het was mooier dan iedereen had gehoopt. Twee dozen met brieven van de beroemde natuurkundige Paul Ehrenvest. Een prachtvondst. Ze doken op bij het Boerhavenmuseum in Leiden. De brieven vertellen het verhaal van een briljant wetenschapper... die aan zijn eigen wanhoop ten onder is gegaan. Een luisteraar wilde weten of het wel slim is... om alle nuttige enzymen in ons eten kapot te koken... Dat gaan we zo meteen bespreken. Eerst maar eens duidelijk krijgen wat enzymen ook alweer waren. We vroegen het op straat. Wat is een enzym, Jenny? Wie het jij het? Uh, jeetje. Uh, dat weet ik, dat weet ik. Uh... Uh, het woord ken ik, maar ja, dat schaam me dood. Nou, ik schaam me niet dood. Ja, wat zijn dat? Uh, dat zijn prikkels, toch? Die naar je hersens gaan en dan... Uh... Volgens mij een soort bacteriën. Volgens mij is het het ontbreken van je voedsel. Zitten je, je speeksel en zo? Als je dus eet, dan breken je die speeksel af. Enzymen die zitten in voedsel. Dat is wat know. weet. Zo in de biotech te zitten om je kleding schoon te maken. Nu met enzymen. U hoort het zo meteen wat enzymen zijn en of het verstandig is om ze kapot te koken. We gaan het eerst hebben over transculturele psychiatrie. Asielzoekers, vluchtelingen en migranten uiten hun psychische problemen anders dan wij westerlingen, En daarom worden die problemen vaak niet herkend. In de DSM-5, het nieuwe diagnostisch handboek van de Westerse Psychiatrie, is daar weinig aandacht voor. Joop de Jong is hoogleraar Transculturele Psychiatrie. Volgende week neemt hij afscheid, maar hij is nu hier te gast. Hartelijk welkom. Ja, Goedenavond. U, uh, ah. u heeft gewerkt in Algerije, Angola, Burundi, Ethiopië, Eritrea, Guinea... Congo, Mozambique, Namibië, Senegal, Sudan, Oeganda, Zuid-Afrika, Afghanistan, Bangladesh, Cambodja, China, Gaza, India, Indonesië, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Suriname, Kosovo en Bosnië. Ben ik nog een land vergeten? Misschien? Er zijn er iets meer volgens mij, maar. Nee, niet van waar ik gewerkt heb. Nee, dat klopt. Dit is een ja, hele ja, lijst, hè? Ja, ja dat is enorm. Heeft, heeft elk land zijn eigen uh, psychiatrische afwijkingen? Ieder land heeft een manier om als mensen het spoor bij te raken... of als mensen emotionele knoop raken of als mensen angstig worden. En dat zijn natuurlijk universele emoties en universele stemmingswisselingen... om dat op een hele eigen manier uh, te uiten. En dus mensen uiten het. In, ze zijn of heel stenisch of ze zijn heel exuberant in het klagen... Het hangt er vaak vanaf dat mensen in bepaalde landbouwculturen is het heel moeilijk om je zomaar aan het landbouwproces te onttrekken. Dus moet je als het ware heel erg je ziek zijn aandikken... om geaccepteerd niet meer mee te doen op het land. Ja, dus dat is heel erg verschillend. Maar de wijze waarop mensen emoties beleven... hoe mensen emoties uiten... Uh, of uh, mensen daarbij opkomen voor zichzelf... of eerst denken aan het gezinsinkomen van... Als ik uh, geld uitgeef aan de zorg, wat betekent dat voor mijn familie? En uh, hoe mensen het beleven in hun lichaam... en hoe mensen daarover nadenken, dat is totaal verschillend per cultuur, ja. Dus is, ze hebben andere uh, aandoeningen misschien... maar vooral geven ze er anders uiting aan. Dat is cultuurgebonden. Ja, dat is cultuurgebonden. En wat je eigenlijk ziet, dat is dat je onder die DSM, als het ware... Hè, dat is een soort bouwwerk waarvan de Amerikanen hopen... dat dat wereldwijd op geld doet dat daaronder zie je dat mensen in allerlei culturen... op, op een hele eigen manier wonderlijke klachten rondom het hart uh, uiten... of om energiestromen die door het lichaam uh, lopen... Allerlei, bij allerlei Aziatische volken. En als die energiestromen ergens gestagneerd raken... of uh, uh, ergens naar buiten het lichaam kunnen treden... dan kunnen mensen daar allerlei klachten van hebben... En dat zijn dan vaak totaal andere klachtenconstellaties, groepen, symptomen... dan wat wij eigenlijk in die officiële handboeken zien. Maar die officiële handboeken, ja, ik neem aan dat je in heel veel van die landen... waar u gewerkt heeft, eh, Burundi of, of, of Nepal, ook nauwelijks psychiaters hebt. Dus, dus dat mensen helemaal überhaupt nooit aan een diagnose toekomen. Nee, dat is een, dat is een vrij, uh, dat is een grote ramp, hè. Een aantal, om eens een paar... Postconflictgebieden te noemen, dus Eritrea, Sierra Leone, Liberia, Angola, Mozambique, Namibië, Guinea-Bissau, dat zijn op het moment allemaal landen die hebben of één of geen psychiater. Een land als China, wat 75.000 keer zoveel inwoners heeft als wij, heeft evenveel psychiaters als Nederland. U noemt het een ramp? Nee, dus wat ik wil zeggen is dat, dat het. Een groot probleem is dat maar zo'n 2 tot 3 procent van de mensen... in die landen met ernstige problemen vaak... ook als het gaat om chronische psychose, ook als het gaat om epilepsie... om, om, om, om zware depressies, dat maar zo'n paar procent behandeling krijgt. Omdat er te weinig hulpverleners zijn... omdat de mensen de weg naar de zorg niet vinden... omdat die hulpverleners in de hoofdstad blijven zitten, enzovoort. Hebben ze niet hun eigen manieren om daarmee om te gaan? Ja, dus wat je ziet is natuurlijk dat, dat wat wij hier nou zo mooi de mantelzorg noemen... Dat, dat mensen daar meer onderling oplossen. En omdat er zo weinig officiële, hoge academisch opgeleide hulp, uh, hulpverleners zijn... maken mensen gebruik van genezers. En je ziet eigenlijk overal in de wereld dat de genezers toch het middel van toevlucht zijn. Zo'n 200 tot 1 op 500 van de derde wereldbewoner is een genezer. Vaak zijn dat mensen die een baan hebben, een part-time, dat erbij doen dat genezen. Die komen uit een genezingstraditie die in de familie loopt. Dat zijn vaak buitengewoon wijze en intelligente mensen. Als je ze bezig ziet met spanning in het dorp of in het gezin, hoe ze dat oppakken, hoe ze dat verklaren, hoe ze dat soms duiden in termen van geestesbezetenheid enzovoort. Maar dat zijn wel degelijk mensen die ook iets kunnen. En dat is op zich ook een, een goede zaak, natuurlijk. Want zij doen dan vaak wat wij de lichtere problematiek noemen, dus zeg maar de psychosociale problematiek, zoals zij dat noemen. En zijn niet in staat om de mensen met ernstige psychiatrische stoornissen te behandelen. En die gaan dan uiteindelijk, die komen dan vaak wel naar allerlei rituelen en ceremonie ergens in de hoofdstad bij die paar hulpverleners die er zijn terecht. Maar hoe, hoe pakt een. een uh... Zo'n medicijnman, als ik het zo mag noemen, hoe pakt hij dat aan? Hoe zou een, een traditionele genezer een psychiatrische stoornis aanpakken? Nou, hij, hij denkt niet in het soort diagnostische categorieën die wij hebben. De genezers die wereldwijd die, die maken eigenlijk onderscheid... in een paar oorzakelijke categorieën van malheur bij de mens. Dat is dat... Uh, een aandoening of een kwaal kan komen vanuit het hogere. Dat kan een God zijn. Dat kan een geest zijn. Een aandoening kan komen door de medemens. Dat kan toverij of hekserij of het boze oog zijn. Een aandoening kan komen omdat je een taboe onder, uh, overschrijdt, wils of wetens. En dan hebben daarnaast hebben allerlei genezingstradities. Bijvoorbeeld de aziatische genezingstraditie die heeft dan ook opvattingen die mm, die we dan natuurlijk noemen, die lijken meer op ons biomedische verklaringsmodellen. Dus dat is meer van, er is een bepaalde aandoening die komt dan met het bloed. Dat lijkt een beetje op ons idee van genetica. Dus er zijn ook altijd wel een soort van biologische interpretaties. Maar daarnaast zijn er dus heel veel bovennatuurlijke interpretaties. Werkt het of, of met andere woorden zouden wij daar iets in onze westerse praktijk van kunnen leren? Want tot nu toe gaan we er in dit gesprek vanuit dat wij onze praktijk zouden moeten exporteren naar andere landen. Misschien dat het andersom ook wel zou werken. Nou, ik denk dat, ik denk dat als je bijvoorbeeld in de Westerse psychotherapie kijkt naar gezins- en systeeminterventies. Waarbij gezegd wordt, het is dus niet alleen die ene patiënt waar je aandacht aan op moet richten. Maar je moet kijken naar wat er allemaal voor spanningen zijn in de wijdere context. Dat lijkt heel erg op wat die genezers doen. Dus ik denk dat er wel degelijk heel veel parallellen zijn. Ik heb zelf nogal wat onderzoek gedaan onder genezers. Onder andere omdat mijn patiënten er allemaal naartoe gingen. En dan viel het mij op dat die genezers allerlei psychotherapeutische interventies kenden en hanteren die wij eigenlijk dagelijks in ons vak ook gebruiken. He? Bijvoorbeeld iemand die heeft vreselijke dingen meegemaakt en de genezer die zegt: Nou, ga jij daar maar eens bij mijn een orakelbom, daar maar eens flink op die ander lopen schelden. Dat is een soort afreager, een soort catharsis. Um, genezers die verklaren vaak dingen weg van de patiënt, zoals wij dat ook doen in systeemtherapie. We zeggen: ja, Het is niet die ene patiënt waar iets aan mankeert, maar er is meer aan de hand. Dus de genezer die zegt vaak: Ja, de geesten van het dorp die zijn ontevreden, want in dit gezin zijn die in die spanningen. of... Uh, de genezer gaat een trance en die zegt, oh, er is hier iemand in het gezin die gokt... of die prostituees bezoekt of die uh, zijn kinderen slaat. En dan komt die genezer uit trance en dan zegt hij, goh, heeft de geest gezegd... dat er iemand hier prostituees bezoekt of gokt of zijn kinderen slaat? Oh, wat interessant. Ja, daar moeten we het dus over hebben. Ja, dus dat zijn dingen die wij eigenlijk ook doen... En, dus er zijn een aantal parallellen, maar er is natuurlijk ook een hele hoop ellende die genezers ook veroorzaken. Want ze kunnen, mensen, ze kunnen allerlei problemen voor mensen in termen van, van, van kwaad en goed en boze geesten en duivels verklaren. Dus dat is, uh, dat is soms nogal onmoedeloos van te worden. Maar ja, dat doet het Vaticaan en de Evangelische Kerken sinds kort ook weer met, uh, met verhevigde moed. Ja, uh, we gaan het hebben over, over migratie. Want uh, een van de dingen waar er recentelijk veel discussie over bestaat... in, in de wetenschap is of, of migratie gekte bevorderend werkt. Ja. Nou, dat is een heel lang debat... wat al vanaf de jaren 30 speelt... Van, met allerlei Scandinavisch naar de Verenigde Staten ging. En er werd... Dus vaak werd daar met name uh, uh, verhoogde percentages van schizofrenie... werden daar gevonden. We hebben een aantal goede onderzoeken gehad, ook in Nederland. We hebben een paar mensen die daar prachtig onderzoek naar hebben gedaan. celte onder andere. En die vinden dat onder eerste en tweede generatie migranten... dat er uh, twee tot vier keer zo vaak uh, schizofrenie zou voorkomen. Met name bij mensen met kleur, dus mensen bijvoorbeeld van Marokkaanse herkomst. Maar daar is toch eigenlijk wel altijd heel veel debat over. Dus een deel van dat debat daar draait erom... van hebben we het altijd wel over dezelfde diagnose... is het vaak niet zo dat er dissociatieve bezetenheidsbeelden... verkeerd geïnterpreteerd worden als schizofrenie? Dat is een nog steeds niet uh, gesloten boek. En daarnaast is het zo dat... Uh, het nu blijkt uit recent onderzoek dat migratie voor iedereen eigenlijk altijd een, een, een risicofactor is. Dus als collega Mol die zo meteen gaat praten, uh, twee jaar in China zit en, en dan terugkomt. Of een van ons in het buitenland uh, trouwt en kinderen krijgt en die kinderen die komen na verloop van tijd ergens anders in de wereld terecht. Dus migratie van mensen is over het algemene risicofactor. Afwijzing, uh, alleen zijn in een andere cultuur... Dat, dat zijn dingen die maken dat je sneller doorslaat... of in de problemen komt. Ja, er is natuurlijk altijd acculturatiestress. Dat geldt ook voor al onze migranten. Ja, er is acculturatiestress, er is altijd een zekere mate van uh, discriminatie... en soms racisme. Uh, dat zijn zeker factoren. Uh, en het... het is waarschijnlijk zo dat er dan allerlei vrij ingewikkelde aan-uitmechanismen gaan spelen... die te maken hebben met degene die aangezet kunnen worden of uit kunnen blijven staan. Het is kortom een risicofactor. Mensen komen uit een, een andere cultuur met andere diagnoses en andere manieren van ze uh, uiten. Is de Nederlandse praktijk, bijvoorbeeld in asielzoekerscentra, zich daar bewust van? Herkennen mensen psychiatrische stoornissen bij vluchtelingen? We hebben dat net in Nederland geherorganiseerd. En eh, het is zo dat alle asielzoekerscentra... die hebben redelijk goed toegang tot eerste lijnsvoorzieningen. Maar die eerste lijnsvoorzieningen die zijn niet voldoende geëquipeerd... om mensen de psychische hulpverlening te geven die ze nodig hebben. Dus wat je ziet in een aantal studies in Nederland... allerlei mensen hebben daar onderzoek naar gedaan... dat is dat, dat asielzoekers en vluchtelingen... die hebben tussen de 30 en de 60 procent eh, depressie en traumatisch stress... en vergelijkbare stoornissen. En maar zo'n 5 tot 15 procent krijgt daar ook uh, uh, psychotherapie of medicijnen voor. En de rest krijgt heel veel pijnstillers voorgeschreven. Dus er is een enorme behandelkloof... tussen de groep mensen die behandeling nodig heeft... en de mensen die dat ook in feite krijgt. En dat is een situatie die eigenlijk al 15 jaar bestaat in Nederland en waar we, waar we toch niet goed in slagen om dat op te lossen. En dat en de is gevolgen... niet alleen in Nederland het probleem... dus ook in Europa en de Verenigde Staten een probleem. En de gevolgen die, die lezen we regelmatig in de, in de krant... over uh, mensen die doorslaan, agressief worden, uh, um, rare dingen gaan doen... Dat, dat is hier een gevolg van? Ja. Kijk, wat natuurlijk een ander groot probleem is... een van mijn promovendi, Kees Laban, die heeft dat onderzocht. Die, die heeft gevonden dat als mensen langer dan twee jaar... op hun asielprocedure zitten te wachten dat hun percentage depressie en posttomaatstresstonus verdubbeld. Dus hoe langer mensen wachten, hoe erg het wordt. En er is natuurlijk een enorm spanningsveld... dat wij vinden als, als psychologen en psychiaters... wij vinden, ja, die mensen die moeten snel door de procedure heen. Gelukkig gaat dat de laatste jaren beter in Nederland. Dus er is echt wat aan gedaan om die procedure te verkorten. Dat is een goede ontwikkeling. Maar uh, ja... De, de, de, de, er is toch van alles nog mis in dat hele veld waar we eigenlijk niet zo goed uitkomen met elkaar. En wij kijken daar anders tegen aan dan de, de juridische wereld. Ja, dat, is een, iets, dat is een debat wat we eigenlijk niet voeren. Dat heel veel juristen. die zijn eigenlijk vooral bezig om mensen maar zo lang mogelijk in Nederland te houden. in de hoop dat er een keer. Uh, een generaal pardon komt of dat een keer iemand toch mag blijven. En. Vele van ons vinden dat eigenlijk niet wenselijk. Want als mensen zo eindeloos moeten wachten op die procedures... en ze raken daardoor uh, psychologisch in het slop... Ja, dan moet je afvragen, moet je daar eens niet, tussen hulpverleners en, en juristen... eens een keer met elkaar een debat overvoeren... of dat wel zo wenselijk is. Een, een heel duidelijk uh, pleidooi. Uh, Tot slot, u, u bent in veel landen geweest met uh, conflicten. Ja. Uh, we hebben het nu over individuele psychiatrische stoornissen... en hoe die te herkennen. Kun je eigenlijk herkennen hoe een oorlog ontstaat. Want dat zou je ook kunnen zien als een soort collectief-psychiatrisch ontsporen. Dat de vlam in de pan slaat. Ja. Het is, het, je, je ziet, er zijn een aantal uh, risicofactoren... die je eigenlijk altijd ziet optreden... Voor in de aanloop tot een gewapend conflict of een oorlog. Dus er is altijd sociaal-economische ongelijkheid. Er is bijna altijd het herschrijven van de geschiedenis... langs etnische of religieuze lijnen... Uh, er is altijd uh, uh, een probleem rond wie heeft de toegang tot de natuurlijke hulpbronnen. Uh, er zijn meestal uh, conflicten tussen rijk en arm. En wat je dan ziet is dat, dat er vaak eerst kleine gewelddadigheden plaatsvinden. Uh, mensen die die hebben een schermutseling of ze vallen een etnische groep... over de grens of elders in het land aan. Dan wordt er meteen wraak genomen. Dan zie je vaak dat er een soort van escalatie van uh, conflict optreedt. Totdat, totdat het niet meer, niet meer te stuiten is. En het is natuurlijk eigenlijk vrij wonderlijk... dat als je kijkt naar die voorspellers van oorlogen en conflicten... dan zou je zeggen dat er best wat aan te doen valt. Maar ik heb de indruk dat dat we wereldwijd wel steeds meer bezig zijn om ons daarop te bezinnen... en daar actie op te nemen. Maar dat die actie over het algemeen heel weinig wordt gecoördineerd. He, bijvoorbeeld, wij hebben het, natuurlijk, het is prima dat wij zo'n tribunalen in Den Haag hebben. Maar dat tribunalen is natuurlijk maar een heel klein onderdeel van het geheel, want uh, er zijn allerlei boeven in de wereld... allerlei politieke boeven die die, uh, hun, die, hun, hun, wandaden, die hun wandaden beter verstoppen. Die weten, ik moet geen, geen uh, commando meer op papier zetten... want dan kom ik op een gegeven moment in de Haag terecht. Dus zoiets wat een fantastisch belangrijk initiatief is, dat, dat, uh, dat, uh, dat tribunaal... dat is maar natuurlijk een heel klein stukje vergeleken met peacekeeping peace, uh, enforcing, uh, diplomatie. Kortom, er en, zou ook aandacht moeten zijn voor de collectieve uh, diagnose. Ja, voor, voor de collectieve zaken die spelen. En dat zou veel meer uh, mondiaal, denk ik, meer... ook binnen de Verenigde Naties en, en binnen regeringen... zou dat veel beter op elkaar kunnen worden afgestemd, ja. Joop de Jong, hartelijk dank, hoogleraar Transculturele Psychiatrie. Op 31 mei, ik noem het nog even, is er ter gelegenheid van het afscheid... een symposium georganiseerd aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. En volgens mij zijn er nog plekken daar. Ja, hartelijk dank. Hart hartelijk ja. dank. Ja. We gaan verder met de rubriek Wat we vorige week nog niet wisten. Wat we vorige week nog niet wisten... Ja, ze hebben in kaart gebracht hoeveel verschillende soorten schimmels er eigenlijk op de menselijke voeten kunnen wonen. En ze kwamen maar liefst op 150 uh, schimmels. En uh, op de hiel komen de meeste voor. De hiel kent specifiek 80 verschillende soorten schimmels. En dat uh, stond allemaal te lezen in... Nature. De uitstoot van CO2 is afgenomen door de economische crisis. Maar liefst 2% minder in het eerste kwartaal. dan in dezelfde periode in Nederland. Gaat het dan over Nederland en blijkt uit cijfers van het CBS. We zijn dichterbij gekomen bij een medicijn tegen jeuk. Eh, of in het, in het Haags krabbel. Onderzoekers hebben dat hebben gevonden bij muizen welke stof het lichaam vertelt dat er sprake is van jeuk. Stond te lezen in Science. En muizen die dat stofje niet hebben, die kan je echt allerlei irriterende stoffen op de huid smeren. Maar het doet ze allemaal helemaal niks. Nou, ook leuk, de Britse wiskundige Peter Beckes... van de Universiteit van Warwick, die promoveerde in 2010... op een statistische analyse van de kans hoe groot het, ze, hij, uh, of hij zou trouwen. De, de titel was Why I Don't Have a Girlfriend. En hij was nogal somber, want de kans dat hij in Londen... zijn geschikte vrouw zou vinden, achtte hij 1 op 285.000... En op een willekeurige avond was dat zelfs 0,00034 procent. En hij vergeleek het ook met de kans dat wij aliens zouden aantreffen in het universum. En dan achter die, die kans groter. Nou, het werd erkend, hij kreeg het gepubliceerd. En nu komt het nieuws. Hij is dit weekend getrouwd. Nou, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Want we weten niet of hij met de geschikte kandidaat is getrouwd natuurlijk. Maar dat moet nog blijken. De bloemetjes en de bijtjes dan. Voor onze voedselvoorziening zijn we voor 30% afhankelijk van insecten... die planten bestuiven. En dan hebben we het niet alleen over de honingbij... want het gaat over veel meer insecten en eh, dus bestuivers. Uit een grootschalig onderzoek uitgevoerd... door onderzoekers van Naturalis en de Universiteit van Leeds in Groot-Brittannië... blijkt dat het niet alleen maar slecht gaat met de wilde bestuivers. Koos Biesmeijer is onderzoeker bij Naturalis. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat hebben jullie precies onderzocht en hoe? Nou, wat we, we hebben gekeken naar de diversiteit van wilde bijen. En ook van vlinders en zweefvliegen en planten, overigens. En uh, dat is dus het aantal soorten dat er rondvliegt op plekken. En dat hebben we gedaan voor Nederland, België en Engeland, of het Verenigd Koninkrijk. En jullie waren niet heel somber? Nou, wat we vinden, een, een aantal jaar geleden hebben we zoiets gedaan. Daar bleek duidelijk in dat, uh, dat er een achteruitgang is geweest in de laatste tientallen jaren... Nu zijn de data nog veel beter en daarom konden we nu in kijken hoe het de laatste 20 jaar gegaan was vergeleken bij de 20 jaar daarvoor en de 20 jaar daarvoor. En nu blijkt dat uh, voor de meeste groepen uh, de achteruitgang vooral plaats heeft gevonden in de jaren 80 en 70, jaren 70 en, 80, en dat in de laatste 20 jaar die achteruitgang minder snel is en, dat en, en het aan het stabiliseren is eigenlijk. Dus we zien nu nog steeds evenveel soorten bijen, zweefvliegen in onze landschappen als twintig jaar geleden. Maar nog steeds veel minder dan 50 jaar geleden. Dus de achteruitgang gaat minder snel en dat is dan goed nieuws? Ja, de achteruitgang gaat minder snel en dat, uh, dat, ja, dat zou je goed nieuws kunnen noemen in ieder geval... Uh, gaat het mee? Ja, ik bedoel, we, we horen veel over de achteruitgang van de, van de bijen. En uh, nu blijkt dat een aantal soorten nog steeds het slecht hebben. Maar in andere soorten doen het vrij goed. En, uh, en in aantallen, uh, aantallen soorten gaat het goed. We weten natuurlijk niet hoeveel bijen er eigenlijk rondvliegen. Hè? En dat is dus me ook heel hoeveel... moeilijk tellen. Hoe, hoe ja, zou je dat ooit weten? Nou, in totaal hoeveel, hoeveel er rondvliegen, dat is bijna niet te doen. Dan moet je eigenlijk standaard monitoring uh, doen. Zoals bijvoorbeeld de vlindertranssecten. De vlinderstichting die leidt dat soort... Uh, Studies en dan lopen mensen elke week eenzelfde, eenzelfde stuk in een landschap. En dan tellen ze precies hoeveel vlinders ze zien. Nou, dat doen ze nog maar tien jaar en alleen voor vlinders. Dus dat is heel moeilijk eigenlijk voor bijen of zweefvliegen. Ja, om dat aan te geven, dat weten we gewoon niet. Nou, is het belangrijk voor onze uh, voedselvoorziening? Wat zou er gebeuren als uh, alle bijtjes uh, zouden ophouden met uh, van, van bloemetje naar bloemetje vliegen? Met het, met het bestuiven? Wat zou er dan gebeuren? Uh, nou, alle bijen, wilden zeggen in Nederland bijvoorbeeld hè, die 358 soorten wilde bijen. Hè. Dus dat is één honingbij, 25 hommels en dan nog een heleboel andere. Ten eerste is de kans natuurlijk niet heel dat die allemaal gelijk verdwijnen. Maar als, daar, als de algemene soorten verdwijnen, die in redelijke aantallen voorkomen, nou, dan is het uh, moeilijk voor de appelkwekers, voor de peren, voor de blauwe bessen, voor de aardbeien, voor het koolzaad. Want dat levert allemaal minder oogst op. Kortom, het is, uh, het is goed nieuws dat het minder snel achteruit gaat dan het voorheen ging. En dat is, uh, nou ja, laten we het, we het gewoon goed nieuws noemen. Ja, het is goed nieuws, ondanks dat we niet precies weten hoe dat nou natuurlijk komt. Het zou kunnen zijn dat uh, door klimaatverandering er meer soorten komen. En, uh, maar het is ook zeker zo dat er minder soorten aan het verdwijnen zijn. Hè? Dat is toch omdat we anders met onze omgeving omgaan. En misschien wel omdat we zoveel geld besteden toch aan uh, het verbeteren van ons milieu. En die diversiteit nog even, rusten, die is heel belangrijk. En, uh, twee maanden geleden kwam er een stuk uit waar ook Luisa Cavallero, die hier de eerste auteur van is... Uh, ook uh, bijstond, dat is een stukje in Science, dat aangaf dat ook diversiteit van wilde bestuivers heel belangrijk is voor die gewasbestuiving. En dat die ene honingbij eigenlijk uh, in veel gevallen uh, het niet helemaal alleen aan kan. Koos Biesmeijer, dank. Uh, verbonden aan Naturalis voor dit uh, goede nieuws over de bloemetjes en de bijtjes en de andere bestuivers. Nou, graag gedaan. Tot ziens. Het was een prachtvondst. Twee dozen met brieven van de beroemde natuurkundige Paul Ehrenvest uit Leiden. Een van de belangrijkste natuurkundigen van de 20e eeuw. Maar zijn verhaal was ook tragisch. Dirk van Delft is hier, directeur van het Boerhaaf Museum. Hartelijk welkom. Okay, dank. Hoe, hoe gaat zoiets eigenlijk, dat, dat dan ineens dozen opduiken... met, met brieven van zo'n zo wetenschapper? Deze brieven zijn afkomstig uit de nalatenschap van de biograaf van Paul Ehrenvest. Dat is Martin Klein, een Amerikaans wetenschapshistoricus ook een van de founders van het Einstein Paper Project in Pasadena. En um, ja, die heeft dus een biografie van Paul Erefest geschreven, althans deel 1. En die is gepubliceerd in 1970. En die loopt pakweg tot het leven van hem zo circa 1920. En iedereen zat maar te wachten op deel 2. En dat is nooit verschenen. Op een gegeven moment, een jaar of vier geleden, is die uh, Martin Klein overleden. En nu blijkt in zijn nalatenschap uh, een flink wat uh, Erevest-materiaal nog aanwezig te zijn... dat nu dus aan de oppervlakte is gekomen... en wat dan uh, ja, aan Museum Boerhaven uh, wordt aangeboden. Eerlijk zeggen, hebben jullie erop geaast? Nee, uh, wij wisten niet dat dit er was. Uh, wij wisten wel dat Bartje Klein natuurlijk... Uh, uh, misschien nog ooit als een keertje... althans, niemand groter meer echt maar toch, ja, dat, hij, dat, hij, dat, hij, dat hij wellicht er wat voor hebben, maar dat hij zoveel materiaal uh, uit, uit de Erf Eervest uh, nog had... ooit natuurlijk uh, van de familie gekregen... Om, om daar natuurlijk wat mee te doen. En daar is het nooit van gekomen. En het is gewoon bij hem thuis gebleven. Paul Ehrenfest, wie was het ook alweer? Als u, als u het kort zou moeten zeggen. Nou, Paul Eerenvest was eigenlijk een, een soort geweten en een animator van de, van de natuurkunde in die tijd. En dan heb ik het over de natuurkunde pakken van het interbellum. 19, zo'n 1910 tot, of iets eerder nog, tot, tot 1930. Dat was de tijd dat de Einstein met zijn relativiteitstheorie kwam. De algemene relativiteitstheorie. Maar nog veel belangrijker voor de natuurkunde, de kwantumtheorie kwam helemaal op. Dat waren Ongelooflijk heftige debatten over wat je daarmee aan moest. En Paul Ehrenfest stond daar middenin. Was een ongelooflijk geestig levendig uh, fysicus. Knoopte alles aan elkaar. Uh, was een soort spin in het web. Uh, didactisch ongelooflijk begaafd. Heeft een aantal blanke ontdekkingen en, en, en, en de natuurkunde vooruitgeholpen. Maar zijn grootste betekenis schuilt in het feit dat hij die natuurkunde aan de man bracht. En dat hij... Allerlei colloquia organiseerde bij hem thuis en, en, en elders. waarbij hij al die mensen bij elkaar in contact bracht. en op die manier alles aan elkaar knoopte. U noemde hem eerder de, de Socrates van de 20 e eeuwse natuurkunde. Ja, dat geweten. Uh, Paul Erevest uh, ja, had, had eigenlijk de, de, de instelling dat die natuurkunde. dat moest. antsjouwlich zijn. Uh, dus de een, een origine Oostenrijker. dus hij, hij dacht. Uh, en schreef heel veel nog in het Duits. Je moet het kunnen voorstellen, je moet er een beeld bij kunnen vormen. En. Wat hij eigenlijk een beetje als de, de ja, wat, wat hem ook zeer depressief maakte. Uh, was dat hij het gevoel kreeg eigenlijk die hele natuurkunde niet meer aan te kunnen. Die natuurkunde werd zo abstract, hè, met die quantum theory ontwikkelingen. Dat, dat die wiskunde, dat vond hij eigenlijk een soort mathematische pest. En hij, hij voelde zich, hij kon zich niet meer voorstellen wat er aan de hand was. Het was een, uh, vanuit de heup en een kanonschiet op, op met wiskundige dingen... Die, die hij helemaal niet meer uh, zich kon voorstellen. Hij voelde zich een beetje als een soort hond... die achter een tram aanholde met zijn baasje op het achterbalkon... wat hij dus langzaam uit zicht zag verdwijnen. Hij raakte elk contact met, die, met dus die nieuwe natuurkunde kwijt... en voelde zich daardoor ongelooflijk waardeloos worden eigenlijk. En, en dat is van kwaad tot erger gegaan. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk, want, want eerst had je, had je Newton, nou daar kan je iets van voorstellen, appels vallen naar beneden. Nou ja, oké, okay, dat wil je aannemen, maar toen kwam Einstein, de relativiteitstheorie ja. en, en de kwantumtheorie waar we nog steeds niet helemaal over uit zijn. Het is natuurlijk op een gegeven moment ook massaal boven onze pet gegroeid. Ja, nou, ja, boven onze pet, we kunnen ermee rekenen, maar wat is het? En hij was natuurlijk heel erg fundamenteel ingesteld, hij wilde de grondslagen weten, hij wist weten waar sta ik op. Niet maar trucjes toepassen en er komt al een antwoord uit en dan kan ik een voorspelling doen en een materiaal mee maken en hupsakee. Maar hij wil, weten, wat is hier nou eigenlijk precies aan de hand? En die vragen, die hij eigenlijk altijd als de kernvragen van zijn hele bestaan heeft beschouwd, die kon hij op een gegeven moment niet meer beantwoorden omdat die natuurkunde zo'n weg insloeg dat hij ja, daar eigenlijk afscheid van moest nemen gezien het mathematisch apparaat wat daar aan te pas kwam. Hij was een van de beste vrienden van uh, Einstein. Ja, de boezemvriend zou je kunnen zeggen. De boezemvriend ja. van Einstein. Heeft hij het met Einstein daarover gehad? Jazeker. Hij heeft ook heel veel met Einstein gedebatteerd hierover. Ook gecorrespondeerd. En uh, ja, die, die, die dingen gingen ook uh, natuurlijk over, over die natuurkunde. En, en Einstein die zei ook van doe het niet zo ingewikkeld. En bedoel uh, je, je, je bent helemaal niet zo'n zo, zo waardeloos niets als je iedere keer nou in die brieven namen schrijft. Dus uh, maar goed, dat was toch uh, eigenlijk uh, ja, tegen de clip opbewezen bewijzen van spreken. Want hij, uh, hij wilde dat van zichzelf niet meer aannemen. Maar inderdaad, Einstein heeft natuurlijk regelmatig geprobeerd... om, om hem top andere gedachten te brengen. En zijn gevoel van eigenwaarde, wat hij totaal was kwijtgeraakt, weer terug te geven. Heeft hij invloed gehad op Einstein? Want, want Einstein is, ja, kan je toch wel gerust zeggen... de, de grootste natuurkundige van, van de vorige eeuw. Ja. Heeft Erenfest als boezemvriend Einstein verder kunnen helpen? Jazeker, want in al die discussies... je bent ook een soort klankbord natuurlijk. En dat waren meer mensen, hoor. In die tijd was in Leiden... Uh, waar het de ene naar de andere Nobelprijs uh, om, omlaag kwam zakken... natuurlijk een soort, soort mekka. Einstein kwam niet voor niks altijd naar Leiden. Dan had hij allerlei uh, mensen, collega's de sitter van de, van de sterrenkunde, Kamerlingh onders van de natuurkunde... Lorentz vooral ook, hè. Dat vond die, dat was, daar keek hij echt als een soort godheid tegenop. Het was, was echt een, een niveau apart, hè. daar keek hij zwaar uh, ja, tegenaan... van dat is, echt, dat is gewoon je ware. Uh, die zaten allemaal in Leiden. Uh, en vandaar dat hij dus ook ja, uh, elk jaar erevest opzocht... bij hem thuis logeerde in de Witte Rozenstraat... en daar een maand uh, per jaar doorbracht. En hij heeft dus ook van nabij het ontstaan van die relativiteitstheorie meegemaakt. Nou, in de correspondenties en in de bezoeken... dan heb ik het zo over die algemene relativiteitstheorie. Dus die zwaartekrachtstheorie, die is van 1915, van, van zou je kunnen zeggen. Ja. Het einde van, van Erenfest, dat, dat is uh, tragisch. Hij heeft zichzelf om het leven gebracht. Ja. En zijn zoontje om het leven gebracht. Ja. Zoontje uh, leed aan het syndroom van Down. Ja. Is er in die brieven ook iets te vinden over dat naderende einde... en wat hem heeft bezield om zichzelf en zijn zoon te vermoorden? Ja, hij kondigt dat op een gegeven moment ook al aan in zijn brieven. Er zijn, zijn brieven uit, uit 1930-31, soms ook niet verstuurd... waarin hij eigenlijk zijn, zijn wetenschappelijke vrienden, Niels Bohr, Einstein... eigenlijk aankondigt, jongens... Ik trek het gewoon niet meer. Die de Turken is mij totaal ontglipt. Ik voel me totaal waardeloos. Mijn leerschap en leid ligt volkomen in de goot. Ik maak er gewoon een eind aan. En in een van die niet-verstuurde brieven, die natuurlijk wel in het archief... nu is opgedoken, is. Er staat ook gewoon direct dan, eigenlijk in de eenmoeite door, achteraan van: ik maak er een eind aan. En niet nadat ik was, ik, zijn mongoloïde zoon, ook om het leven heb gebracht. En ja, die eerstvers die, die reageerden totaal rationeel in dit soort zaken. Zo dat jongetje dat werd verpleegd in, in eerste instantie in Jena... in, in, in, in Duitsland, dat was een nakomertje. Uh, zijn vrouw Tatjana was 42, een roltje, die kans is ook veel groter dan. Maar goed, zat dus na zijn vierde in een soort kliniek... en dat kost natuurlijk een bak geld. Uh, op een gegeven moment komt hij in 33 ook naar Nederland, het jongetje. Dat kost natuurlijk nog steeds geld. En eerder vers, als hij zegt, ik schiet mezelf overhoop... Uh, dan wil ik dus niet dat mijn familie met die financiële last opgezadeld zit... als ik er niet meer ben. Dus hij heeft uit dat soort rationele overwegingen besloten... als ik er een eind aan maak, niet dat ik eerst dat leven van mijn zoontje ook heb beëindigd. Zag Vandaar hij, dat hij dat in Amsterdam doet. Zag hij dat zoontje dan wel voor vol aan? Hield hij wel van dat kind? Nou ja, dat, dat, het, je, zou, je kunt afvragen natuurlijk, hoe in die tijd in het algemeen daar natuurlijk tegenaan werd gekeken. In, in vergelijking met nu moet ik altijd oppassen de geschiedenis... dat we onze huidige perspectieven natuurlijk loslaten op die tijd. Maar toch, je ziet in brieven, op een gegeven moment schrijft hij een brief aan zijn, aan zijn vriendin Nelly... die uh, weer een verhaal apart, uh, die, uh, ja, die krijgt een brief van Paul... waarin hij ook zegt, van, ja, ik wil absoluut niet dat, dat Galinka en, en Tachon... dat zijn zijn dochters, uh, met, met, met een idioot van een broer... zitten opgezadeld uh, als ik erin die ben, hè, met de financiële last. Dus ja, er komt eigenlijk heel weinig affectie uit naar voren inderdaad. Ja. Een idioot van een broer, want hij kon zelf alles alleen maar rationeel bezien... en, en had dus weinig begrip voor een, een jongen die vanwege zijn handicap... niet zo rationeel kon handelen als hij zelf. Ja, maar tegelijk was het een ongelooflijke warme persoonlijkheid... die ook ja, ongelooflijk vet met allerlei mensen omging. Grappen maakte, Tegelijkertijd uh, het, het, het, het, het, het persoonlijke en, en het wetenschappelijke... dwars door elkaar gooide. Hij, hij bemoeide zich met de keuze van verloofde van zijn promovendi. Daar zei hij van, dat moet je absoluut niet doen. En, en tegelijkertijd uh, maakte hij dat dan later weer goed... en, en was hij uh, voor iedereen weer in de weer. Hij heeft uh, toen in 1933 in Duitsland misging... Allerlei collega's, Joodse collega's uit Duitsland, proberen weg te halen en een positie elders aan te bieden. Kortom, hij was ook op, op sociaal vlak en, en menselijk vlak ongelooflijk actief en warm. Dus het is dus absoluut niet een, een heel uh, afstandelijke, koele kikker. Maar dus naar dat zoontje toe, intern, dus met dus ken ik die intelligentie als een soort factor, kennelijk dan wel. Heeft u alle brieven al gelezen? Niet allemaal, er zijn het er te veel voor. Ik heb, er, ik heb nu in eerste instantie vooral geconcentreerd op de brieven uit zijn laatste paar levensjaren, waar ik ook over gepraat over het symposium dat we binnenkort in Boerhaven... over dit onderwerp ook houden op de gelegenheid van, van het aanbieden van die brieven. En uh, ja, die, die brieven zijn af en toe al behoorlijk uh, treurig, ja. Ja, dat kunt u wel zeggen. Wat, wat is zo'n ontroerende brief? Wat is zo'n zo treurige brief? Nou ja, ik, ik heb hier bijvoorbeeld een, een, een briefje van dat jongetje uit Wasiek. Die zat dus in Jena. En die tekende dan in, in aandoenlijke blokletters... tekende die waarschijnlijk van zijn verzorger na... Uh, en dan, dan schreef hij gewoon briefjes uh, naar huis. Uh, meine lieve goede mama. Zoemzondag, schikich, uh, dierdijnen. En een schöne groes. Uh, en dat soort teksten. Ja, eigenlijk hartverscheurend als je dat leest. En dat dan knoopt aan, aan dus die laatste daad van Erevest. Uh, uh, uh, dus tien uh, uh, seconden voor zijn eigen uh, dood. In het Vondelpark gebeurde in, dat uh, in ook. Nee, in, in het Van de Watering Instituut. In de Vossiestraat. Daar was die kliniek. Waar was ik toen zat? Op weg naar, naar een andere kliniek, maar het was een soort tussenstation. En in die kliniek heeft hij hem toen opgezocht, de bewuste dag. Uh, en toen, dus daar in die kliniek zelf, een, een, een, een, ja, kool door het hoofd geschoten. En daarna bij zichzelf. En daarna bij zichzelf. Dan nou moet er nog dat tweede deel van die biografie komen. Ja, zeker. En, en ja, u heeft die brieven in uw bezit. Dus, dus daar ligt ook meteen een soort plechtige opdracht, denk ik. Nou, ik, ik, ik heb het af en toe al een klein beetje. Uh, in, in verdekte termen of, of, of naar buiten gebracht. Maar ik zou mij niet verbazen als ik het ging doen, ja. Uh, ik heb een van in onders geschreven. Daar heb ik ongelooflijk veel plezier aan beleefd. Uh, dit is uh, een onderwerp uh, ja, wat me dus eigenlijk dicht, dicht na, uh, na ligt. Uh, ik, ik ken die tijd al, die, die, die tweede gouden eeuw van, van, van Nederland. Museum Boerhaven heeft het complete archief nu. Dat is ook een geweldig vertrekpunt natuurlijk. Uh, en ik vind schrijven het leukste wat er bestaat. Dus uh, ja, ik, ik ga me daar met plezier aan zetten. Het wordt wel een enorm karwei, denk ik. Ja, dat was bekend ons ook zo. Ik wens u heel veel succes. En u noemde het al, aanstaande vrijdag 31 mei... is er in Museum Boerhaven dus een symposium over Paul Eerenvest. Is dat niet tegelijk met, uh, met, met uw symposium? Welke dag was dat ook alweer? Ja, maar het zijn wel twee verschillende werelden. Ja, maar uh, ik, ik, ga, ik ga toch niet reclame uh, maken Erenvest voor... was ook depressief, maar uh, dus... <laughs> mensen kunnen niet overal tegelijk. Nou ja, nee, nee, nee. Ze kiezen maar. Ja. Dirk van Delft, hartelijk dank en meer informatie over al die symposia op de website wetenschap24.nl. De rubriek post, daar kunt u elke week terecht met een vraag. Iets waar u al heel lang mee rondloopt en nooit het antwoord op heeft kunnen vinden of googlen of wat dan ook. En deze week werd de vraag gesteld door Johan Boesten. Als het goed is heb ik die nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Wat was de vraag ook alweer? Nou, het onderwerp is uh, enzymen. En het is voor mij onduidelijk wat precies het belang van enzymen is. En daardoor ook onbegrijpelijk. Ik zal het een beetje uitleggen. Dus het uitgangspunt is dat enzymen als biocatalysator voor mensen van levensbelang zijn. We verhitten praktisch al ons voedsel op 100 graden. In publicaties lees ik, en vertel dat als waarheid verder, dat een enzymen in bereidingstemperatuur van respectievelijk 40, maximaal 70 graden niet kan overleven. Bovendien dat na het 40ste levensjaar de eigen aanmaak van lichamensenzymen afneemt. Als dit zo is, hoe schadelijk is dit dan, niet alleen voor een gezond ouder worden? maar ook voor de volksgezondheid in het algemeen... en mede daarmee ook voor onze enorme, als oplopende zorgkosten. zorgkosten. Ja, de vraag is helder. Matthijs Dekker hebben we gevonden. Die is agritechnoloog en voedingswetenschapper in Wageningen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben uh, levensmiddelentechnoloog, overigens. Maar okay. wel uit van Wageningen Universiteit. Nou ja, dat voeding, dat levensmiddelen, klopt. maar u heeft gelijk levensmiddelentechnoloog... Ja, ja. Um, ja, allereerst, want dat vroegen we op straat. Wat zijn enzymen eigenlijk? Ja, uh, enzymen dat zijn, uh, zijn eiwitten. Dus die bepaalde omzettingen uh, kunnen katalyseren. Dus eigenlijk uh, ja, biologische omzettingen van stoffen uh, kunnen versnellen. Zodat ze uh, dus bij, bij lichaamstemperatuur uh, kunnen plaatsvinden. En elk levend, uh, ja, elk levend organisme die bevat dus uh, heel veel van dat soort enzymen. Die allemaal een specifieke omzetting kunnen, kunnen katalyseren. En zonder enzymen waren we lang dood? Ja, dan gaat het niet lukken met ons. Uh, dat klopt. Ja, dus de, de vraagsteller, uh, ja, die, die stelt een heel interessante, interessante vraag. Uh, het is echter wel zo dus dat, uh, ja, dat, dat we die enzymen ook zelf uh, aanmaken. Dus zeg maar, iedere levend wezen die heeft uh, ja, wel duizenden verschillende enzymen... soms wel tienduizenden verschillende enzymen... die allemaal een eigen functie hebben. En die worden eigenlijk door ons eigen, ons eigen DNA worden ze gecodeerd... en kunnen ze ook, uh, ook aangemaakt worden. Dus in tegenstelling tot de vitamintjes en andere uh, gezonde dingen... maken we de enzymen gewoon zelf? Die maken we gewoon zelf, ja. En ja, die enzymen zijn dus ook wel uh, heel duidelijk uh, belangrijk uh, met onze voeding... Uh, dus enzymen, ik denk dat daar de vraagsteller ook met name op doelt... Dan, uh, ...enzymen zijn ook nodig voor onze, voor onze spijsvertering. Dus ons lichaam maakt in de darmen ook allerlei enzymen... ...die, die eiwitten, vetten en koolhydraten kunnen, kunnen afbreken. Uh, en die zijn dus wel, wel degelijk belangrijk... ...maar ook die worden dus eigenlijk weer door het lichaam zelf uh, uh, aangemaakt. Ja, dus dus maakt, waar, uh, het, ja, het ja, maakt sorry. kortom niet uit uh, dat je de enzymen in je voedsel kapot kookt... ...want uh, je maakt toch zelf weer nieuwe? Uh, andere enzymen, dus, uh, uh, dus dan die, die in, de, in, in ons voedsel uh, zitten, en die enzymen die, die nodig zijn dus voor, die, voor die afbraak van, dat, uh, van het voedsel in de darm. Het is wel zo dat bepaalde planten ook dat soort enzymen uh, uh, maken, dus bijvoorbeeld de proteases, dat zijn uh, die eiwit afbrekende enzymen. Uh, die zitten bijvoorbeeld in verse papaya of ananas. Maar die gehaltes die zijn dan wel ja, veel lager dan eigenlijk in ons darmstelsel uh, voorkomen. Dus je hebt er echt niet zo heel veel aan bij de, bij de afbraak van, van eiwitten in je, in je darmen. Maar ze kunnen wel gebruikt worden bijvoorbeeld in, uh, in marinades om, om het eiwit in vlees wat, uh, wat malser uh, te maken. Het lijkt me een helder antwoord. Johan Boeste, tevreden? Nee hoor. Nee hoor. Nee. Oh, uh, uh, ja hoor. Of, of Was u nou tevreden of niet met het antwoord? Nee, ik was niet tevreden. Oh, vertel. Nou, ik had mijn vraag niet kunnen afmaken. Oh jee. <laughs> Want als het koken inderdaad zo schadelijk is, eh, dan heb ik al gezegd van nou, dat is dan niet zo best voor de gezondheid. En eh, bij het ouder worden, na je veertigste jaar, heb ik ook gelezen, het is informatie die pik je links en rechts, pik je die op, dan eh, maakt het lichaam sowieso al minder enzymen aan, ook die enzymen bestemd voor het in stand houden, dus celvernieuwing en celherstel. Dus als je nu uh, enzymen geen enzymen binnenkrijgt, eigen enzymen van de planten of uh, wat dan ook doordat je het kookt, dan gaat het plegen naar mijn gevoel, op die enzymen die uh, bestemd zijn voor die celvernieuwing. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel gehoord. Ja, meneer Dekker? Ja, nou, dat zijn natuurlijk hele andere, uh, eigenlijk andere enzymen die daarvoor nodig zijn en die ons lichaam dus, uh, dus zelf aanmaakt. Nou, die, die enzymen die dus in het voedsel uh, voor, uh, voorkomen en actief zijn voordat uh, voedsel gekookt wordt, dus bijvoorbeeld uh, ja, in groenten of in, uh, in vlees... Uh, die enzymen dat zijn ook eiwitten, want ik zei dus, ja, enzymen zijn, ook, uh, uh, zijn eigenlijk eiwitten. En die worden dus ook heel effectief afgebroken in ons uh, darmstelsel. Dus zelfs al zouden die enzymen nog, uh, nog actief zijn, wat uh, dus bijvoorbeeld in een, in een rauw voedseldieet uh, zo is. Dan nog wordt het, uh, het overgrote deel van die enzymen wordt gewoon heel efficiënt afgebroken door de eiwitafbrekende enzymen in de, in de darmen. Dus, dus nogmaals, ja, die enzymen uit ons voedsel die hebben we niet echt, uh, niet echt nodig. Uh, enzymen zijn wel heel essentieel voor ons, uh, voor ons leven, maar gelukkig uh, ja, kunnen we die zelf, uh, zelf aanmaken door onze, door onze cellen. En dat gaat inderdaad, uh, wat sommige enzymsystemen betreft, wat, uh, wat minder efficiënt op, uh, op oudere leeftijd. Maar ja, dat is nou eenmaal een van de gevolgen van het, uh, van het ouder worden. Van het ouder worden. Ik uh, vraag de regie om jullie even met elkaar door te verbinden om het nog, nog verder te. Um... Bespreken, maar ja. uh, qua ja. luisteraars sluiten we het even af. Johan Boesten en Matthijs ja. Dekker, hartelijk dank. En als de luisteraar ook een vraag heeft, dan kan dat uh, altijd gesteld worden via labyrinthradio.vpro.nl. Dank ja. beiden. Iedereen dacht altijd dat de gigantische CO2-uitstoot van China... hoofdzakelijk kwam door steden en industrie. Maar nu blijkt dat de plattelandsbevolking het minstens zo bond maakt. Blijkt allemaal uit onderzoek van een Chinese promovendus van Arthur Mol. En Arthur Mol is hoogleraar Milieubeleid in Wageningen... en aan de Chinese Universiteit van Renming. Hartelijk welkom, uh, meneer Mol. Ja. U komt al sinds 1996 uh, in, in China, de, dus u heeft het zien veranderen, neem ik aan. Ja, dat kunt u wel zeggen. Dat, uh, dat is inderdaad een, een wereld van verandering, zogezegd. In 1996, uh, in het begin kwam ik vooral in Beijing, daarna ook veel meer in de, in de buitengewesten, zeg maar. Uh, was het vooral een stad uh, van fietsers, uh, waar uh, eigenlijk nauwelijks uh, snelwegen waren, uh, waar je in ieder geval nooit files had. Tegenwoordig is het gewoon een metropool zoals we die ook in Amerika kennen. Uh, vol met dagelijks files. Uh, auto's die uh, alles uh, ook verstikken qua luchtverontreiniging. Uh, een beleid is ingevoerd om, uh, om er zoveel dagen een aantal auto's aan de kant te zetten... omdat het anders niet meer uit kan. Dus het is inderdaad een wereld van verschil. We horen alleen maar horrorverhalen over het Chine Chinese milieu... over lichtgevende rivieren, verkankerde dorpen... steden waar zelfs de insecten niet meer willen komen... mensen met wondkapjes... Is, u, is uw beeld ook zo? Zo zwart? Nou, dat, is, dat moet je toch eens nuanceren. Uh, het, natuurlijk, je kunt er horrorverhalen op loslaten... maar je kunt ook hele positieve verhalen over China. Het is natuurlijk een groot land. Het is heel divers. Het is sterk in beweging, uh, alle kanten uit. Uh, maar bijvoorbeeld met de waterverontreiniging gaat het uh, beter in China. Niet direct dat het allemaal schoon water is... maar uh, de tendens, de, de trend in de tijd, die is duidelijk positief. Bij luchtverontreiniging zie je een gemengd beeld. Sommige stoffen gaat het duidelijk beter. Uh, Zwaveldioxide uh, wordt minder. CO2, waar we het uh, toen net over hadden... Uh, daar gaat het duidelijk nog steeds uh, slecht mee. Uh, en dan maakt het ook uit waar je zit in China, geografisch. Als je in de grote steden zit, uh, dan is het uh, vaak nog wat problematisch. Uh, maar dat hangt ook weer af van welke stad je zit. Als je in zeg maar, de steden zit waar uh, die iets meer uh, op de kaart staan... Beijing, uh, Shanghai... Uh, daar gaat het relatief uh, nog iets beter als je bijvoorbeeld in Chongqing zit. Een, een stad die u misschien niet kent, maar uh, die 27 miljoen uh, inwoners heeft. Uh, en die veel minder op het, op het blikveld ligt van, uh, van de westerse media ook. En waar dus iets minder aan gebeurt aan uh, verbetering van het klimaat. Hoeveel uh, milieudoden zou je in, in China kunnen uh, plaatsen? Oeh. Want er, er zijn nogal wat verschillende schattingen, variërend ja. van, van 1 miljoen tot 70 miljoen per jaar. Waar zou u ongeveer zitten? Nou, ik, ik durf me niet te wagen aan die discussie. Het is, een, het is een hele ingewikkelde discussie. Ik weet dat die, uh, dat die heel sterk in opkomst is. Maar het hangt helemaal af wanneer je iemand een milieude noemt. Uh, er zijn natuurlijk een heleboel oudere mensen... Uh, die inderdaad bij een, een kleine verslechtering van het milieu uh, dat niet meer trekken... Uh, die sterven. Uh, maar als er niks was gebeurd. hadden ze misschien. twee, drie, vier maanden later. Uh, waren die ook uh, gestorven. Uh, moeten we die rekenen als milieudoden? Ja of nee? Dus. Uh, zeg maar, absolute aantallen, daar, daar hebben we niets uh, Je moet er ergens aan dood gaan. In principe wel. Maar het maakt natuurlijk wel uit. Als het om kinderen gaat. als het bijvoorbeeld gaat om uh, toxische stoffen. Uh, waar uh, kinderen. dan vind ik het wel een ernstige zaak. Dus ik denk absoluut aantal, daar heb ik niet zoveel boodschap aan. Wel zeg maar wat voor mensen inderdaad sterven aan milieuverontreiniging. En in China is dat inderdaad in een aantal gevallen zijn dat uh, hele gezonde mensen. Die werken in fabrieken waar uh, erbarmelijke omstandigheden zijn. Uh, mensen die sterven aan loodverontreiniging. Aan uh, illegale lozingen van fabrieken op het oppervlaktewater. Uh, en dan, dan is het niet zo. Interessant of het er nou een miljoen of twee miljoen zijn, afhankelijk van de definitie. Het feit dat het er heel veel zijn, dat is natuurlijk wel heel ernstig. Hebben de autoriteiten daar oog voor in China? Want daar is veel discussie ja, over. Ja. ja, ook daar, het, het is een beetje, uh, ja, het is altijd een moeilijk vraag. Daar, daar moet je heel genuanceerd over zijn. Uh, de autoriteiten in Beijing, zeg maar, van het ministerie van uh, Milieubeheer, uh, het nationale milieu, ministerie, die hebben daar zeker oog voor. En die zijn ook, uh, zouden we zeggen, op het Nederlands goed bezig. In de zin van dat ze inderdaad drastische uh, maatregelen voorstellen. Uh, aanscherping van uh, milieuwetgeving vindt plaats. Uh, uh, standaarden worden aangescherpt. Uh, dus in die zin hebben ze er wel oog voor. Als je gaat kijken naar de implementatie, die dan vaak in de regio plaatsvindt, zeg maar in de grotere en kleinere steden, eh, niet direct in, in, in de hoofdstad bijvoorbeeld of, of Shanghai, eh, maar bijvoorbeeld in de willekeurige provincie Ningxia of in, eh, in de Mongolia, ja, dan is het een heel ander verhaal. Daar zitten eh, partijbonzen, vaak zijn dat die eh, hele andere belangen hebben, eh, die zijn vaak nauw verweven met eh, economische activiteiten. Die hebben via allerlei schimmige constructies hebben die, uh, belangen in bedrijven. En uh, daar gaat de economie, net zoals vaak ook bij ons trouwens, uh, voor. En daar vindt dus die implementatie van uh, uh, die stringente milieuwetgeving eigenlijk nauwelijks plaats. En daar komt nog bij dat dan ook zeg maar, monitoring daarvan en sanctionering vanuit het centrale overheidsapparaat in Beijing heel moeizaam is. Uh, dus daar zit een heel groot probleem. Dus het probleem in China is niet zozeer dat er uh, geen oog is... of dat er geen stringente wetgeving of uh, uh, aandacht voor is... maar vooral zeg maar, dat er uh, heel moeilijk is om op, in zo'n groot land... met uh, heel veel verschillende industrieën, ook heel veel kleine industrieën... Uh, daar voldoende controle en handhaving op plaats te laten vinden. En dan uh, blijkt uit het onderzoek van uw promovendus... dat het platteland qua milieuschade nog, nog vaak over, over het hoofd wordt gezien. Ja. Maar wat, voor, wat voor milieuschade hebben we het dan over? Nou, het onderzoek van mijn promovendus, Lou Wenling, uh, die morgen promoveert, die heeft vooral gekeken naar uh, CO2, dus uh, broeikasgaseffecten. Dus daar is eigenlijk de schade minder op lokaal niveau. Uh, maar draagt bij aan de mondiale problematiek van uh, greenhouse gas-effects. Uh, gas um, en daar blijkt dus uit haar onderzoek, en dat is eigenlijk voor het eerst dat dat uh, zo gedetailleerd is aangetoond... dat uh, de bijdrage van het, het platteland als geheel zeg maar, aan uh, die broeikasgassen uh, veel groter is dan de stedelijke bijdrage. En dat wist men eigenlijk niet. En dat komt eigenlijk omdat alle statistieken in China uh, uitgaan van wat we noemen de, de commerciële energie... de bijdrage uh, van commerciële energiedragers, dus ik denk aan kolen, gas, olie, aan de broeikasgassen. Uh, dat staat allemaal netjes gedocumenteerd, dat wordt ook netjes bijgehouden. We kunnen wel twijfelen aan de statistieken in China, maar grosso modo klopt dat wel. Waar eigenlijk nooit zorgvuldig naar gekeken is, en zeker nooit uh, berekeningen op uh, zijn gedaan... is de niet-commerciële energiedragers. Dus denk aan uh, brandhout, denk aan uh, stro, uh, uh, biogas uh, wat plaatsvindt. En het blijkt nou dat dat een veel belangrijke bijdrage geeft aan die broeikasgassen. Vooral omdat die heel erg inefficiënt worden omgezet. En met name op het platteland worden dat soort energiedragers gebruikt. Bijvoorbeeld in de zogenaamde kangs. Dat zijn grote bedden die worden gebruikt. Met name in het noorden in China, waar het in de winter heel koud is. Waaronder eigenlijk gestookt wordt, zodat de mensen in ieder geval s'nachts warm zijn. En ook overdag is dat echt het verzamelpunt in hun huishouden. En die worden vooral gestookt met stro en met brandhout. Ja, dat is vreselijk inefficiënt. Dus daar komen relatief per energieeenheid zeg maar, heel veel broeikasgassen bij. Heel vrij. vervuilend. Er staan ook aanbevelingen in het proefschrift. Een andere manier van wonen. Een modernisering van het energieverbruik op het platteland. Hoe lang duurt het voordat zo'n advies, stel dat het wordt opgevolgd, effect heeft op de totale CO2-uitstoot? Wat voor termijnen hebben we het dan over? Um, ja, dat, dat duurt natuurlijk wel even. Uh, en dat ligt er een beetje aan... Uh, maar vijf u, jaar, tien jaar? Uh, vijftien jaar? Nou, zeker, zeker in, in orde van vijftien, twintig jaar. Uh, u moet zich realiseren, wat er eigenlijk plaats moet vinden... is eigenlijk een modernisering van, van de bouwsector. Dus zeg maar, huizen uh, die er nu uh, uh, eigenlijk staan in China op het platteland... Die moeten eigenlijk vervangen worden door nieuwbouw. En eh, dat vindt ook plaats. En er is natuurlijk ook een hele grote trek van, eh, in China van het platteland. zeg maar van simpele stand-alone huishoudens naar eh, zeg maar wat grotere steden, dorpen en steden. die we nog steeds platteland noemen in China. maar waar gewoon eh, appartementenblok worden neergezet. Als dat gebeurt, dan kan natuurlijk zeg maar, die modernisering rap plaatsvinden. Dan kan er ook zeg maar goed geïsoleerd worden gebouwd. Dubbel glas vindt zijn intrede. Er zijn steeds stringentere normen voor uh, isolatie. Kortom, dat uh, zou veel schoner zijn. Ja. Um, nou hebben we, in Nederland doen we wel ook uh, aan CO2-besparing. Maar als je dit zo hoort, China, gigantisch land... gigantisch veel inwoners en uitstoot en, ja, en nog klopt. groeiend... dan denk je, ja, kan je hier wel een prius kopen... maar dat wordt daar net zo hard weer opgestookt. Ja, klopt. Dus het zou inderdaad veel efficiënter zijn als wij onze inspanningen... Uh, om inderdaad uh, de broeikasgassen terug te dringen... Uh, in ieder geval ook in China uh, laten plaatsvinden. Als we hier helemaal niks doen, dan, uh, uh, dan zou het zeg maar, misschien uh, qua milieurendement... een stuk gunstiger zijn, maar dan verliezen we hier een stuk draagvlak... denk ik, onder de bevolking. Dus dat moeten we niet doen. Zouden we daar ook geld aan kunnen verdienen? Advies geven over duurzaamheid, schone technieken introduceren, ja. schoon bouwen? Is dat misschien ook economisch handig ja. voor ons om dat te doen? Ja. Dat is ook al economisch, uh, gebeurt dat al. Er, uh, er zijn vrij veel uh, milieubedrijven en consultiebedrijven die in China actief zijn. Nou zijn de Chinezen niet gek. Dus uh, als wij ha uh, handel met ze drijven, dus ook zeg maar uh, in, in termen van advisering dan doen ze dat eigenlijk alleen maar als ze daar zelf ook beter van worden. In de zin van dat er uh, nieuwe technologie wordt overgedragen... de patenten daarop vrijkomen, et cetera. Uh, maar dat is op voor het milieu op zich niet zo gek. Uh, dus inderdaad, die uitwisseling van kennis, die is heel belangrijk. Nou ja, een van de, de kennisuitwisselingen gebeurt natuurlijk... Ja, wat deze promovendus, uh, die is natuurlijk is hier gepromoveerd. Die heeft hier veel kennis op gedaan. Uh, we hebben samen dat onderzoek gedaan. En zij gaat uh, vervolgens uh, daarmee verder in China... En, en daar ook kennis uitdragen en misschien ja. zelf weer mensen ja. opleiden. Precies. Arthur Mol, hartelijk dank. Hoogleraar in Wageningen en in China. En uh, geen symposium hè, bij dit onderzoek. Nee, een mooie promotie morgen, uh, hoop ik. Uh, maar wij zitten al lang in China en we gaan daar voorlopig uh, vrolijk mee door. Hartelijk dank. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen... te vinden via de website wetenschap24.nl. U kunt ons altijd mailen als u dat wilt. labyrintradio@vpro.nl. Zoals ik al zei, volgende week zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks op deze zender het journaal. Daarna Holland Dok Radio. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een buitengewoon vrolijke avond.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 Vanavond in Caro, Brandpunt. Breken benen op de basisschool. Alarmerende nieuwe cijfers over sportlessures bij kinderen. Als dit zo doorgaat en je niet ingrijpt, wordt de zorg niet meer te betalen. En onschuldig in de gevangenis. Advocaat Knoopst op de bres voor onterecht gedetineerden. Dat er meer in Brandpunt. Vanavond om kwart over tien bij de Caro op Nederland 2. Wie ondersteunt mijn moeder na ziekenhuisopname? Seniorservice.nl